Jan van der Putten met het NOS Journaal. De progressieve partij VOLT doet in de meeste steden volgend jaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn te weinig vrouwen die op de kandidatenlijst willen, schrijft de Telegraaf. VOLT wilde in 24 gemeenten kandidaten leveren, vooral in studentensteden, maar het lukte niet om aan de eigen diversiteitseisen te voldoen. Volgens een Europees kernprincipe van Volt moet de lijst voor de helft uit mannen... en de andere helft uit vrouwen of in ieder geval niet-mannen bestaan... zoals transgenders en non-binaire mensen. De huurcommissie die problemen tussen huurders en verhuurders beoordeelt... nodigt steeds minder vaak mensen uit om hun zaak op een zitting te bespreken. Kwetsbare huurders zijn daarvan de dupe. Waarschuwen verschillende individuele leden van de huurcommissie... blijkt uit onderzoek van journalistiek platform Investico... De huurcommissie kampt al jaren met grote achterstanden. En om efficiënter te werken geeft de commissie inmiddels in meer dan de helft van de gevallen een oordeel op basis van alleen het dossier. Zonder de huurder of verhuurder te spreken. En daardoor worden wel meer zaken behandeld. Maar gaat de kwaliteit van de beoordelingen achteruit, meldt Investico. Matteo Salvini, de leider van de Italiaanse rechtspopulistische partij Lega, staat vandaag voor de rechter. Hij wordt beschuldigd van ontvoering. Twee jaar geleden, toen hij minister was, gaf hij een schip met migranten geen toestemming om aan te leggen in Lampedusa. Volgens Salvini was dat geen vorm van ontvoering, maar beschermde hij Italië tegen illegale immigratie. De Raad van State heeft kritiek op de manier waarop het kabinet meer slachtoffers van de toeslagenaffaire wil compenseren. In stukken die NRC heeft ingezien staat volgens de krant dat de hoogste bestuursrechter de plannen ondoordacht vindt en een weerwar aan de regelingen. Ook gemeenten zijn bang dat er opnieuw dezelfde fouten worden gemaakt. Het weer, geregeld zon, in het noordwesten meer bewolking en mogelijk wat regen. Weinig wind en het wordt een graad of 12. Dit was het NMAS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan inmiddels bijna overal weer prima doorrijden. Alleen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je nog iets meer dan 5 minuten op onthoud tussen Muiden en Diemen-Noord. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met Wegenwacht is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. En wie jarig is, trakteert. Daarom nu 15% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu, Toebak Leest. Yes, tweede gedeelte van het radioprogramma. Toebak Leest. Toebak Leest. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Saltwater. Zeker straks een stukje geschiedenis, de verjaardag. Het ziet er allemaal aan te komen. Het is vandaag 23 oktober. Eerst maar even een, een scène uit Quentin Tarantino. You break your silence. Smash it into pieces. Death is spoken. But I'm broken, I'm broken. Door. Voor de vaccines. Zit het in de naam of zo? Komt het daardoor? Ik weet het niet. You're not alone. Alone star. Nieuwsdeed uit Black in Love City. Oh nee, back in Love City. Ja, dat scheelt dit even een, uh, een lettertje. Maar goed, dit is een plaat die op elke radius hooi hoor je voorbij komen. En dat is, uh, ja, dat snap ik ook wel. Het is gewoon een lekker plaatje gewoon met zo'n lekker gitaartje. En wat doet denk aan een Quentin Tarantino film. Dat kan ik hier gewoon wel vertellen. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is 23 oktober 2011, aardbeving in Turkije. 35 kilometer ten noordwesten van Van. En met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. En er komt ook een naschok. Nou, meerdere naschokken. De, de schok die er vlak daarna komt is 5,6. En het gaat over de microplaag Arabia... Uh, die schijnt 25 millimeter per jaar te bewegen richting het noorden. En uh, nou goed, de eerste, weken na, of de eerste week na deze aardbeving van 23 oktober. is hij nog meer dan 1400 keer aan het bewegen geweest, die Arabia Plaat. 1400 keer? 1400 Met oh. schokken oplopen tot 6,5 op de schaal van Richter. Nou, je begrijpt het al, daar in de buurt van Van. zijn tientallen gebouwen ingestort. Uh, 15 tot 1.600 gewonden. En uiteindelijk hebben ze nog 190 mensen... leven onder het puin vandaan gehaald. Doden worden geschat tussen de 500 en 600. Wow, 40% wow. van de gebouwen moesten opnieuw worden ge, ge opgezet. Ge, worden Gerestaureerd worden. Nou ja, gebouwd. Heftig. 2011 in Turkije. In 2004. Er is een aardbeving. Yeah. En daardoor is zo'n zo magnetische hoge snelheid... trein in Japan... Voor het eerst ontspoort. Oké. Okay. We hadden het toch nooit gedacht dat het kon. Maar ja, als er ook een aardbeving is ondertussen, ja, dan, uh, dan kan zo'n uh, ijzer uh, wel net van, uh, van de rails afgeleiden of zo, denk ik. Hè? Ja, voor het eerst. Nou, goed, 2004. 2004. Het ja. Goed, dan natuurlijk het verhaal. Het schijnt in, 2000, of in 4004 voor Christus is de schepping van de aarde ontstaan. Ja. Volgens uh, James Usher. En het is op een zondag geweest, negen uur s ochtends. Dat is om precies, om precies te zijn, negen uur s ochtends was het. Ze weten niet welke tijdzone het was, want dat heb je ook nog iets. Maar het zal toch wel een beetje zo, uh, daar, uh, waar Bethlehem is en zo, daar ergens. Uh, dat denk ik ook wel, ja. Ethiopië. Negen ja, ja. uur is een mooie zelf. tijd ook. Ik bedoel, dan gaan we met z'n allen naar de kerk. Ja. 9 uur, tien uur, ook nog een dienst. Of vandaar schrijf. dat was op zondag... Uh, ja. naar de kerk gaan. Ja. Het gaat over deze James Usher. Die heeft dat ooit opgeschreven in Annals of the World. In 1658 is dat boek volgens mij uitgekomen. Hij heeft alle bijbelse gebeurtenissen van Genesis en de zonnevloed heeft hij allemaal bekeken. Hij heeft alle talen. Dit was niet zomaar een wetenschapper. Hè? Dit is een wetenschapper die heel veel ta oude talen kon lezen. En dat in 16, 1650. En die heeft hij allemaal vertaald en heeft hij één groot verhaal gemaakt. En dat is dus het ontstaan van de wereld. En dat is dus 4004, 4000 jaar en 4 jaar voor Christus geweest. Dus, maar in die tijd hadden ze ook nog helemaal geen benul... van al die skeletten van dinosaurussen die nee. ze nog overal lagen. Nee, ze, ze zeggen ook wel dat de aarde dan dan is ontstaan... en dat ze die dinosaurussen, die skeletten in de aarde ook erbij hebben ontwikkeld. Oh, dus die dieren oh, hebben niet echt geleefd, maar dat is al in de aarde gewoon geplaatst. Oh, Oké, okay. oh, door wie? Nu, maar dat weten we niet. Dat weet ik ook niet. Maar goed, er zijn al eerder wetenschappers geweest. Al eerder, uh, Joseph Justice Singer, denk ik dat het is, die heeft ook al een boek geschreven... en die dat de aarde eigenlijk uh, 1300 jaar ouder is. Dus oh, nou ja, goed. Dus 5400. Uh, ja, ja. zoiets. Ja. <laughs> ja. Oké, okay. de grootste betoging vindt plaats in België... Door de straten van Brussel trokken 400.000 mensen. En die protesteerden allemaal tegen de plaatsing van nieuwe kernraketten. En volgens mij was er rond die tijd ook in Nederland zo'n grote demonstratie. Ik herinner me dat nog wel. Uh... Ja, ja, ja, ja, zeker. Maar dat zal wel na. Uh, wij zullen. Uh... Wel de eerste geweest, zijn denk ik, zomaar. En dat deze daarna kwamen. Nou ja, het bijzonder is natuurlijk met kernwapens. Kernwapens is natuurlijk nu, dat, dat dit helemaal overuit, dat moet stoppen. Maar kernenergie was natuurlijk ook een tijdje een dingetje. Dat wilde niemand, Het was veel te gevaarlijk allemaal. En nu zelfs uh, links en rechts in de politiek omarmen het erbij bijna. Een beetje van, ja, we kunnen niet anders. We moeten, misschien moeten ze toch naar kernenergie. Want dat is toch nog wel het schoonste van alles. En hangt, dat kleeft wel een klein beetje gevaar aan, maar dat is zo minimaal. Verder nog iets anders gebeurd in dus nee, 2019. schokt iedereen natuurlijk. In Grace wordt een vrachtwagen staande gehouden. En in die vrachtwagen liggen 39 dode Chinezen. Die waren vluchtelingen. Die zijn gesmokkeld geweest en die hebben tekort lucht gehad. En er zijn natuurlijk ook heel veel berichtjes ook op een mobiel gevonden die niet konden worden verstuurd naar familie dat ze hun dat, dat, dat laatste adem uitblazen en dat ze sorry zijn... en dat ze eh, spijt, dat is een spijt, dat ze mee zijn geweest... en dat ze families op last zijn op deze manier. Nou, echt. Bizar verhaal. En ze worden dan vaak uh, vervoerd in koelwagens. Want deze koelwagens zijn niet te dicteren wat erin zit. Omdat nee. de temperatuur zo laag is. Oh ja, dan zijn de mensen ook heel koud. Ja, ja, en, dat dan een, ja en dat is dan een, uh, een VIP-behandeling. Noemen ze dat dan. En dan zou je ja. denken, dat is extra luxe. Nee, een VIP-behandeling wil alleen maar zeggen dat je een hele grote kans hebt om eigenlijk de grens over te komen. En daar moet je wel goed getraind voor zijn. Als je niet goed getraind bent en deze kou kan trotseren, overleef je dus gewoon niets. Niks van wipbehandeling. Aan het werk nee. moet je gewoon. Nou goed, tot zover. Even. Wat gebeurt er door de jaren heen? Of had jij nog iets? Nee hè? Nou nee, dat was niet heel erg spannend weer. Niet echt heel erg spannend. Nou, dan laten we het liggen. En dan hebben we straks de verjaardagen. Eerst maar eens even een lekker gitaarplaatje. The Black Honey. Een beetje denken aan de White Stripe. Jack White. Jack White, dat doet een beetje aan het denken. Maar het is er toch even net even niet in het. I'm a believer, baby. Ja, hou maar even in het midden welk geloof het is. Want dan krijg je alleen maar de ellende mee natuurlijk. Als je dat uit de doeken doet natuurlijk. Oh ja, oh ja. Ik was het even vergeten. Ja, ja zeker. Wie is er vandaag, jarig? Ja, zeker. Wie is de jarig? We kijken er even naar vandaag. Zo, jaren zijn geweest. Echt een, ja, een bizar verhaal van deze man. ja. Grant O'Hara is uh, vandaag, uh, zal jaren zijn geweest. Hij zou dan 50 jaar oud worden. Overleden vorig jaar in, uh, uh, aan een, um, een bloeding in zijn hersenen en hij was natuurlijk onderdeel van ja niemand minder dan de Mythbusters. Granty Mahara, part of the Discovery Channel's Mythbusters build team for 10 years, once told Machine Design, "When I was a kid, I never wanted to be James Bond. I wanted to be Q because he was the guy who made all the gadgets." Throughout his career, he did exactly that. A career which ended with his death on Monday, July 13th, of a brain aneurysm. He was just 49 years old. I started out playing with Lego. And so the idea of building things was ingrained. It was something that I'd love to do. Ja, yeah, Grant O'Hara uh, maakte dus allerlei speciale effecten. En hij werkte onder andere uh, mee aan Star Wars, Terminator, Jurassic Park, Matrix. Echt. Hij was ook de bestuurder van uh, RDD2. Weet je wel, dat apparaatje van Star Wars, dat kleine appa, uh, robotje, ja, dat blikje gaatje, wat rondreed. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou goed, 13 juli 2020 overleed hij dus. Bloeding in de hersenen, ja, bizar. Hij, zijn motto was altijd, uh, hij wilde op de televisie wetens, wetenschap interessant maken. Ja, tot leven brengen, in plaats van dat het saai was. Goed, nou, weer nog meer. Wie is er nog meer jarig Ja, jarig Michael geweest? Crichton is vandaag jarig, maar hij leeft dus niet meer, zie ik. Oké. Okay. November 2008 overleden. Op 64 jaar leeftijd slechts. Jeetje. Maar hij heeft enorm veel uh, op zijn uh, konto staan. Zo heeft hij dus uh, die serie Westworld, die zei hij al. En Timeline. Maar hij is ook uh, Jurassic Park 1, 2, 3. hij heeft samengewerkt hij heeft ook met Grant. ER yeah. heeft hij geschreven. Die hele serie die is enorm bekend mee geworden. Dat is echt een. Uh, daar komt uh, uh, Chloe uit. En uh, al die andere ja, bekende ja. acteurs. Die uh, hebben er allemaal in gespeeld. En uh, hij haalt ook als pseudoniem nog John Lang en Jeffrey Hudson. En uh, hij heeft gewoon echt een oeuvre. Dat is niet maar de Andromeda Strain, Beyond Westworld. Daar nou echt heel veel. Dus uh, ja, hij laat heel, heel wat achter. Dus duidelijk. Ja. ja, bijzondere persoon, wat te horen. Uh, 64 is niet echt oud om heen te gaan. Nee. Verder wordt ze vandaag, ja, wordt vandaag uh, ja, 56 mijn leeftijd. En uh, je kent haar van, uh, van dit. Petra Berger. Oh ja. Heel vaak trad ze op bij bedrijfsfeestjes. Zong ze op het podium. Tot de gegeven moment dacht van ik vind dat eigenlijk vrij leuker. Ik wil gewoon zangeres worden. Dus ze deed ze mee aan de Henny Huisman Soundmic Show. En daar werd ze ontdekt. En samen met haar zus kreeg ze een platencontract. En uiteindelijk heeft ze allerlei platen gebracht. Dit is onder andere ook een muziekje. En je hoort het al, ze deed ook mee met musicals natuurlijk. Ja, het is echt zo'n musical stem ook. 56 wordt ze vandaag. vandaag prachtige stem, prachtige stem. Zeker weten. Vandaag is ook Misa van der Plasjar. Nederlands journalist en tekstschrijver. Maar ah, die kent toch wel? Ja, tuurlijk. Oh. Zeker. Echt, zeker. Er zijn geen geluiden van, hoor ik. Michael Burton zat vroeger in de band uh, Motorhead. Heerlijk. Goeie reden om weer een stukje te draaien van uh, Motorhead. Michael Burton was uh, lead uh, zanger, is, zanger en uh, gitarist van Motorhead. Is niet die je hoort, het was Lemmy natuurlijk. Lemmy heeft ook al niet meer, die is ook al een tijdje geleden overleed. Maar deze Michael Burton was dus echt uh, bekend op de gitaar. Nog even een stukje Motorhead? Ja, waarom ook niet? Oh God, I can't it. With the echt, het is, zo, het is zo hard en zo over de top dat je het gewoon leuk vindt ook gewoon. Dit ook, live is a Bitch. Maar goed, het was een beetje onduidelijk waarvan hij overleden was, deze Michael Burton. Hij was toen nog maar, je weet je, hij was nog net 52. Uh, later werd bekend dat het een hartaanval was. Oh. Dus, Oké. Okay. Wie nog meer Vandaag jarig? is ook de voetballerjarig Pelle. Die is echt een voormalige Braziliaanse voetballer. En hij heeft dus echt in zijn carrière 1301 doelpunten gemaakt in 1390 wedstrijden. En na zijn carrière heeft hij zich ingezet voor het goede doel en werd hij een belangrijke persoon bij de FIFA. Maar het is een ander als dat kleine, dikke mannetje. Maar de, ik haal hem altijd een beetje in de warm. Met dat andere mannetje die, uh, die ook zo bekend is. Die kleinste, aan de drukste. Oh ja, Maradona. Maradona. Maradona, zeker. Maar ze worden al vaak in één adem genoemd. Ja. Hij was 80 Toen overleed hij in 2005. Johnny Carson. En de Johnny Carson Show. Yes. Echt. Hij kon goochelen. Ik wilde zeggen googelen. Kan niet, denk ik, destijds nog niet. Maar goed, hij, hij was echt... De entertainmentwereld was hier bezig. Uiteindelijk, na de uh, Tweede Wereldoorlog... ging hij werken voor een tv-station. Hij was ook komiek. En toen uiteindelijk, in de jaren zestig... kreeg hij de, de, de Johnny Carson Show. From Hollywood. The Tonight Show starring Johnny Carson. Here's Johnny. En het grappige is hier. Here's Johnny, uh, dat, werd, uh, dat was de opening van de show. Dat werd later ook gebruikt, maar toen in een ander soort uh, serie uh, of film. Here's Johnny. Ah, ja, dat ja, ik ja, wel weer ja, grappig, ja, ja. dat heeft met elkaar, hangt met elkaar samen. Deze man heeft dus uiteindelijk van 1962 tot 1992... Wat was het ook alweer? 22.000 gasten geïnterviewd voor zijn show... Dus dat is nog wel aardig. Het maf is wel dat deze man ooit een uitdrukking heeft gedaan... in 1973 op de televisie. Er is te kort wc-papier. En iedereen dacht, echt waar? Dus die ging heel snel wc-papier kopen. Dus uiteindelijk in de winkels hebben ze drie weken lang hard moeten werken... om als wc-papier weer op orde te brengen. Omdat hij iets in de wereld bracht wat helemaal niet waar was. Okay. En het laatste verhaal is over deze Ginny, Jimmy Carson... Uh, Johnny Carson, dat hij eigenlijk... op de lijst stond van Mark Chapman... als hij John Lennon niet had vermoord... dan had hij waarschijnlijk Johnny Carson vermoord. Dus oh, dat okay. heeft deze... Mark Chapman nog bekend later. Goed, het ging over Jimmy Carson... die een zou zijn geweest. Nog ik, heb, eentje. ik heb er nog eentje. Dat is uh, J.H. Speenhoff. Jacobus Hendrik Speenhoff. En dat was de Nederlandse dichter, zanger, illustrator... en kunstschilder. Hij heeft echt een pioniersrol vervuld voor de kleinkunst. Want hij is dus van 1869... En hij is dus geleefd tot 3 maart 1945 en hij is uiteindelijk overleden dus door de bombardementen op Rotterdam. Maar hij is zeer bekend van het liedje Ik hou van alle vrouwen. En dat is ook naar de hand door Hans de Boy gezongen. ik ja. hou van alle vrouwen. En, nou ja, en hij is ook van de daar komen de schutters. Die, die, okay. die tekst is uh, uh, uit, van hem eigenlijk. Ja. En hij heeft gewoon een enorm veel brief van de moeder aan een zoon. Een spotlied op de vegetariërs van 1903. Huh? <laughs> Dus uh, Dat is wel bijzonder. Deze ja, grappig. Voeg niet op de, de vegetariër. Ja. Nou, goed, vandaag nog even één iemand waar ik aandacht aan besteed. Hij wordt vandaag 71. Harry Saxioni. Hij werkt heel vaak samen met Hermels van Veen. Hij is bekend over zijn akoestisch gitaarspel. Hij schijnt een nieuwe methode te hebben ontwikkeld om gitaar te spelen. Dat is echt bizar. Dat is de baspartij, is een, de melodie. Dan, dan heb ik dit en de gedaan, kopstem. Die melodie. Dit. Nou, dan krijg je uiteindelijk, ja, als je dus die bas wil laten spreken en toch de andere dingen wil doen, dan krijg je dit. Dit wordt gespeeld op één gitaar. Dus drie, eigenlijk drie dingen die eigenlijk op op elke gitaar apart zou moeten spelen. Dus kan hij dus, het is The ja, Wonder. Klopt, I Wish. En hij speelde ja. dus de melodie, kopstem en de bas. Speelde hij op één gitaar Dat en goed, daar hoor. heeft hij een heel theorie voor bedacht. Nou goed, Harry Jackson. ja, het is echt gewoon lekker relaxed. Relax de muziek gewoon. En gelukkig heeft hij nu wat meer rust, want zijn echte fanatieke fan is ieder geval overleden. Die film echt elke dag lastig. Met bizarre dingen ook gewoon. Nou goed, zover Harry Saxion. 71, nog steeds going strong. Dus zover even de verjaardagen. Straks onder andere nog even de Zandvoortsberichten. Wat gebeurde er hier in Zandvoort? Meer zeven jebba. Dus je don. Shoot him in the stars Dan, ik moet het hele van... Jebba, maar eens even gaan beluisteren. Boomerang komt gewoon weer bij je terug. Ja, als je dit hoort, al die geluiden. En boomerang, denk je van... Hé, hey, heeft ze iets gemaakt met aboriginals? Zo'n zo zo gevoel krijg ik een beetje bij deze plaat. Ik weet niet of het zo is, ik ga het eens uitzoeken. Maar goed, uh, ze is nog niet zo oud hoor. Dus het is echt een begin twintig volgens mij. ze doet het redelijk goed in de wereld van de muziek. Nou goed, net hoorden we op het nieuws. Het is toch wel mag dat uh, Volt, de politieke partij... Volt doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat ze namelijk uh, tekort vrouwen hebben. En het schijnt dat ze echt... Ze, ze willen zeggen maar de helft van hun politieke uh, mensen... Dat die uit vrouwen bestaan, of uit binair, of in ieder geval. Het moet er in ieder geval niet als een man uitzien. We moeten ze niet kunnen bemannen, we moeten ze kunnen bevrouwen. Zoiets is Dus politiek is ondergeschikt. Zet daar een vrouw neer, het is voor elkaar. Ja, jeetje, gaan we nou echt zo ver dat het echt alleen maar gaat om, om het uiterlijk. Het politiek is nou ja, het is toch wel maf? Bedoel, heb jij zin om de politiek in te gaan? Meld je aan. Nee, nee, nee nee, nee. Nee. Nee, nee, echt, nee. nee, echt helemaal niet mijn dingen politiek in. Nou goed, Het is een mooi streven natuurlijk van Volt... maar je moet ook wel weer het, niet het doel uit het oog horen. Het gaat niet om de vormgeving. Daar zijn we nu wel een beetje klaar mee. Maar goed, we kijken nog verder de wereld in. Straks nog de berichten. Wat zit jij te lezen? Ik zit te kijken naar de Zandvoorts oh, Oké, okay. ja, dat doen we straks alvast. Ja. Eh, ik zit eerst even te kijken wat er meer in de krant staat. Helemaal grappig bericht hier te lezen over dat de Britse kunstenares uh, Aida... heeft maar liefst tien dagen in het depot van een Egyptische douane moeten doorbrengen. En dan denk je echt, Aida in een, een kunst... of in een depot, hoe is dat zo? Het schijnt een robot te zijn... en uh, die uh, bestudeert de menselijke handelingen voor het maken van kunst. Het is dus een robot met twee ogen, het ziet er heel menselijk uit menselijke uit, maar het is het dus niet. En ze waren bang, bij Egyptische autoriteiten, dat het zou gebruikt worden voor spionage. Dus er moest helemaal worden doorgelicht. En uiteindelijk is deze robot na nou tien dagen vrijgegeven. Ja, dat is, zodra, het is wel grappig van de menselijke geest. Hè? Zodra, zeg maar, twee lichten zijn of twee uh, projectielen ergens die een beetje op dezelfde hoogte zitten, dan wordt het meteen als gezicht aangemerkt. Aan er ja. schijnt iets in je hersenen te zijn, die dan meteen actief denkt van... hé, hey, dat lijkt wel een gezicht. En dat kan echt werkelijk in alles zijn, hè? Je hoeft maar twee puntjes ergens neer te zetten... en je, je maakt er een, een gezicht van. Dus dat heb je met zo'n robot helemaal natuurlijk. Als hij ook nog uh, een beetje beweegt en zo... dan denk je, denkt, oh, dat is, is echt menselijk. Oh, jeetje, nou... Ik zie dat ik je. al Heb je al een. een, een, een Jolande keuze uitgezocht? Oh, nee, nog niet. Uh, ja, ik, ik heb er wel eentje gevonden. Maar. Die heb ik gedeeld op onze Facebookpagina. Want dat is een heel oud nummer. Ik heb geen idee hoe die klinkt. Nou, dat moeten we zo nog wel uitzoeken. Ja, dat gaan we even uit. Het spotlied op de vegetariër. Ja. Maar dan echt uh, 100 jaar oud of zo, geloof ik. Ja, ja dat, ik denk, dat, denk ik wel. Muziek. Dus ik uh, wil wel even horen hoe die. Uh, dat snap die ik. Klinkt. Dat wil ik eerst ook nog wel even horen voordat we op uh, jou slingen. Lijkt me verstandig. Straks voor zijn berichten. Maar eerst. Again. Again. I'm not innocent. I'm God's like confidence, daytime TV, the internet, or oh, coffee cups, first cigarette, I feel bad in sick of waking up with nothing left my first day kit is you undressed it's all second hand my happiness but life's so kind it's just how it stuk op het cd'tje. Homesick is sick, sick, sick. Dan is hij sick of it all. En dit is again, again uit het laatste cd'tje. Dus. Goed, het is tijd voor het, alweer de Zandvoortse berichten. We kijken even in de krant wat er allemaal speelt. Een van die dingen die je speelt is... Zandvoortse berichten. Jongeren met financiële problemen. Get a grip hier in Zandvoort. Ze gaan het vanuit Humanitas. Gaan ze dat begeleiden. Humanitas Zuid-Kennemer. En uh, volwassen jongeren hebben ja, heel veel problemen met onder andere telefoonabonnement. Hè? Dan sluit je iets af met de verzekering. Voordat je weet betaal je bijna 100 euro per maand voor je telefoon. Nou ja, laat ik overdrijven. Ik, ik ken zelf iemand thuis die voor mij betaalt 50 euro per maand met de verzekering. Hele... En dan een auto. Nou goed. Vooral 16-jarigen hebben echt nog 40% daarvan een studieschuld. En worden ook vaak ziek door al dit soort gedoe. Door ook die gedachte: Oh mijn god, hoe ga ik dat allemaal betalen? En door die schulden komen ze ook vaak in criminele, in criminele circuits terecht. Dus zij hopen van Humanitas uh, daar inzicht in te kunnen geven en je bij te helpen. Ze gaan online, face-to-face, -face gaan ze aan de slag met je. Ze brengen het allemaal in kaart. Ze willen ook ouders en jeugdwerkers helpen, uh, zeg maar, hun te helpen, dat zij weer die anderen kunnen helpen. Dus uh, wil je de, daaraan deelnemen? Het is gratis. Kijk even op uh, Get a Grip. En Get a Grip. ...punt ...apenstaat, ja. humanitas.nl, zoiets. Nou, google er even op en dan kom je vast wel iets binnen. Iets, voor, iets tegen. Goed, wat nog meer? Ja, je kan de 25e, dat is dus maandag kan je terecht... Uh, ...bij de bibliotheek in de Blauwe Tramp. Dat, dat heet dan de formulierenwerkplaats. Het is van pluspuntstandwoord. Het is voor de hulp bij het leren eh, invullen van formulieren. Je kan binnenlopen zonder afspraak. Vrijwilligers staan klaar om samen met jou het formulier in te vullen. Het kan ieder formulier zijn... En je wordt gewoon geholpen. En het is ook op woensdags in Pluspunt Zandvoort Noord... van half tien tot twaalf uur. Dus heb je problemen met een bepaalde formulieren om in te vullen... kun je die kant op. Heel belangrijk. Ja. Zandvoortse kunstrijdagen die gaat van start op 12 november tot 14 november. Het is op diverse locaties. En uh, ze willen zoveel mogelijk mensen daarbij betrekken. Ja, de coronaregels... Er wordt wel rekening mee gehouden. Onder groot van een hapje en een drankje en muziek. Uh, het dorp is meer dan alleen uh, strand en zee... En er zijn al twintig kunstenaars daarbij aangemeld. En op twintig, nee, twaalf verschillende locaties. Onder andere Lunchrooms, uh, Corner en ook nog Flowers and Gifts. En Wijn aan Zee doet mee. En Zandvoorts Museum, natuurlijk. HDMZ Museum. Opening is op uh, 12 november bij Wijn aan Zee. De route is ook nog door het dorp. En het is zaterdag zondag. Geen toegangsbewijzen. En uh, je, je hebt ook nog een. Um, een, een, een routeplanner heb je ook nog op verschillende locaties. Dus, een routeplanner? Nou, nou ja, het zeg maar dat je een route weet waar je naartoe moet. En okay. bij Wijn en liggen daar al die formulieren... maar ook verschillende andere plekken. Om te kijken van, hé, hey, wat kan ik kunst? Kan ik dat uh, bekijken? Ja. De, u, u, u moet er nog even aan denken... dat u kunt nog uh, uh, iemand of een bedrijf of uh, een winkel... of wat dan ook nomineren voor de ondernemersprijs van 2021. Zeg ik nou, 20.000? 2021. Ja. Er is een formulier op de zandverzoekourant.nl slash nominatieronde. En het kan dus tot, tot 27 oktober. Kan je nomineren en dan zal de jury op 1 november bekendmaken... welke ondernemers op de definitieve kandidatenlijst komen voor de eindronde. En hier kan dan ook weer twee weken lang op gestemd worden. En op 19 november is het de dag van de ondernemer. En dan zal de winnaar bekendgemaakt worden. Zo. Dus, en tijdens de week van de ondernemer wordt uh, door de gemeente Zand... Echt de ondernemer centraal gesteld... Met werkbezoeken, een ondernemersontbijt en de verkiezing van de ondernemers van het jaar. En het programma wordt zeer binnenkort uh, bekendgemaakt. Je was het uh, vorig jaar? Ik heb geen idee nee, meer. Nee, staat er niet bij. Ik ben wel nieuwsgierig wie het vorig jaar was. Het, is zoiets, het lijkt me nog zo kort geleden. Ja, nou, ik ga het gewoon even opzoeken. Ga Gaat even het even opzoeken weer. Nou, verder aanrijden Ja, heftig uh, het. Uh, op maandagavond zwaar auto-ongeluk. En uh, de auto is zwaar beschadigd. Echt, volgens mij kan je er niet zoveel mee. Echt? Ja, is die motorkap helemaal naar voren of helemaal naar achter gebogen gewoon. Het gebeurde om half acht richting Haarlem. Ja, hij stak over het hert en helaas heeft het niet overleefd. Hij moest uiteindelijk uh, uh, nou ja, worden afgeschoten door, uh, yeah, door de faunabeheerder. Vorig Komt jaar was ik... het dus uh, uh, Berg, Zeemermin, Zandvoort, ondernemer van het jaar. Oké. Okay. CVAH staat erbij. Ik weet niet wat dat betekent, CVAH. Maar uh, ja, die hebben we vorig jaar gewonnen. Dus ik denk ook wel dat zij dan dit jaar uh, de prijs uit gaan reiken. Oké, okay. Ja. Tot zover even Zandvoortse berichten. Jolandekeuze zijn we nog niet helemaal uit. Want die plaat... ja, jij, jij had er eentje bedacht. dat uh, ja. Die ene meneer, die, die, die zou in 1950 geboren zijn. Ja. Maar uh, uiteindelijk is dat weer iemand die is, is veel ouder. En dat zijn hele erge belege plaatjes. Dat zijn echt hele belege plaatjes. De plaatjes die ik dan weer uitzoek, dat, zijn natuurlijk weer, dat is natuurlijk weer even te heftig. Het doelijst. Daar is wel al jarig zijn geweest. maar dat, dat gaat ja, die, die mevrouw Bergman. Mevrouw Bergman? Ja, die, die, die, die opera-zangeres. Oh ja. Oh, die heb je even niet. Dan gaan we die even opzoeken. Dan gaan we die even opletten. Ja. Oké, okay, dan nou gaan we dat doen. Uh, het is niet mijn favoriet, maar goed, dat hoeft niet altijd, hè. You're the place I go. Tonight. Ja, leuk dit hoor. Celeste. Je zit aan het denken wat de eerste plaat nou was. Dat was echt een knijper. Maar het is alweer de tweede plaat die plaatjes uit. Ja, dat maakt het ook niet uit. Het is een leuke plaat. Celeste. En uh, Tonight. Tonight. Uh, we kijken maar even. Maar we moeten toch even die jolande En eigenlijk die vandaag ook nog jarig is. Ik had er geen aandacht aan besteden. Het is Weird Al Jankovic En de man wordt 62... Hij doet alleen parodie op bekende top 40 hits. Uh, bekend is onder andere natuurlijk uh, de, uh, Even kijken, onder andere is bekend dit. Oh, what? Leave me alone. I said, are you fat? Get off me, man. Stop it! I am fat. Heeft u onder andere gedaan van Michael Jackson? Onder andere heeft hij ook dit gedaan, aan a searching. En er zitten videoclipjes bij, daar blijf je gewoon aan kijken. Want het is gewoon bizarrigheid natuurlijk. En hij neemt alles op de hak, gewoon alles. En deze Weird Al Jankovic, die heeft echt wel wat plaatjes gemaakt. Door 12 miljoen platen verkocht, 150 nummers heeft hij geschreven. Hij heeft duizend optredens gemaakt. En zijn eerste album kwam uit in 1983. Uh, dat heeft Idit natuurlijk. En kwam kwam zelfs op de twaalfde plaats binnen op de Billboard Hot 100. Dus dat is echt nog een gevierde artiest deze man. En verder schreef hij teksten later dan lezen door de artiest zelf. Onder andere heeft hij nummers geschreven op bestaande plaats van Paul McCartney en van Jimmy Page van Led Zeppelin. Ze zijn wel een grote fan van hem. Maar nee, doe het toch maar niet. Nee, nee, ik vind het toch te erg. Nee, dus uiteindelijk hebben deze geen toestemming gegeven, maar andere mensen geven goed toestemming en komen uiteindelijk dus uh, komt er dan op, plaat, uh, op jouw plaat uit en dat is gewoon een parodie en dan kan je soms om een nacht. zeker. Nou goed, ja. hij is vandaag jarig, hij wordt 62, dus dat wordt die landenkeuze. Ja, moet hij of? Uh... Ja, zullen we doen. Abel, ja, ja, we laten doen het hem alvast. En dit is welke is dit? I did, van uh, I zeker van Michael Jackson, met ook weer zo'n bestaande videoclip erbij natuurlijk. Dat ze uh, zeg maar. Uh, wat was het ook weer? Dat was oh ja, al bied Ja. natuurlijk. Pan, So eat it, just eat it Don't wanna argue, I don't wanna debate Don't wanna hear about what kind of food you hate You won't get no dessert till you clean off your plate So eat it, don't you tell me you're full Just eat it Just eat it oh! Your table manners are a crying shame You're playing with your food to stem some kind of game Now if you starve to death, you'll just have yourself to blame So eat it, tough. just eat it You better listen, better do what you're told You haven't even touched your tuna casserole You better chow down or it's gonna get cold So eat it, tough. I don't care if you're full Just eat it Eat it, open up your mouth and feed it Have some more yogurt, have some more Spam It doesn't matter if it's fresh or canned Just eat it, eat it Don't you make me repeat it Have a banana, have a whole bunch It doesn't matter what you had for lunch Just eat it, eat it, eat it, eat it Eat it, eat it, eat it, eat it. Yeah. Weird Al Djankovic, hij wordt vandaag 62... Ja, grappig. De videoclip die was echt leuk. Ik ga hem even delen, want hij is te leuk. Het is echt letterlijk gewoon het videoclipje van Bidit. Alleen dan net even met meer humor en wat minder uh, serieuze kansen erin. Maar het schijnt dat het gedeelte van het team wat ook bij Bidit heeft uh, gedanst... heeft ook in dit videoclip uh, uh, gespeeld. En ik herkende wel een aantal mensen. Volgens mij zaten die er ook in bij Michael Jackson. Dus die heeft hij zo gek gekregen om mee te werken. Nou, bijzonder. En Michael Jackson heeft ook ja gezegd op dit videoclipje. Anders was het niet uitgebracht geweest. Heeft onder andere ook nog een uh, op Guglio Gangster Paradise... heeft hij Amy Sp paradise gemaakt. Dat gaat ook over die uh, geloofgemeenschap, de Amish People. En uh, dat is ook, uh, zeg maar, gewoon uitgebracht. Dus daar hebben ze vaak ook ja op gezegd. Maar ja, uh, welke van de Amish People zegt dan ja? Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag. Nu moet iedereen wel ja zeggen. Nou goed. Het is een toepakleefloop. Het alweer tegen tien uur. Het is kwart voor tien. Dat We gaat kijken van nog even. Vandaag. Het gaat zeker snel. Het is een beetje een grijsachtige dag vandaag. Ik heb geen idee wat het weekend wordt. Voor... Het zou droog blijven. En dat vond ik goede berichten. Kan ik eindelijk mijn huisje gaan verven. Aan de buitenkant. Aan de buitenkant. Aan de binnenkant ja, is je op de buitenkant moet er wat gebeuren. Dus, ja, um... ik had vandaag ook een, er waren ook speciale feestdagen vandaag. Ja. In Verenigde Staten is het Make a Difference Day. Nou, dat dus vind ik toch wel, uh, wel een aparte... Uh, apart, uh, hoe dat noem maar, van maken Maak het verschil. En, en, en hebben ze dan voorbeelden waardoor je een verschil kan maken? Nou ja, waarschijnlijk door, door, door, door iemand is te helpen. Uh, ja, gewoon even een tweetje eruit gooien. Van hey, sterkte of zo. Of, ja. of moet het echt life changing nou ja, zijn? Ze zeggen ook, het is verrassend. Wat slechts een, een kleine moeite is door een individueel. Of een groep van individuen wat kan doen om de wereld voor de lokale buren beter te maken. Dus eigenlijk een soort burendag. Oké. Okay. Ja, nou, dat vind ik allemaal mooi. Wij hebben dus... Uh, nu zo'n dag eigenlijk... die is dan eigenlijk via een bekend koffiemerk gemaakt. Ja. Maar deze heeft gewoon... Make a difference day. En dan denk ik van ja, inderdaad... ga eens bij die buurvrouw... Die, waarvan je denkt van... ziet die was iemand... Uh, breng er een bloemetje. Het hoeft niet eens wat duur te zijn... een bloemetje, maar het gaat om het idee. En dan, dan Aan, doe je je koffie drinken. Dan doe je open en dan zegt ze van... Oh, nou krijg ik het bloemetje op je denkt dat ik eenzaam ben ofzo. Dat ik hier een beetje de sukkel ben ofzo. En dan nou, ik heb echt heel veel bloemet... contact hoor. Dus ga weg. Aanpakken en dan gewoon het bloemetje op het hoofd van diegene stuk slaan. Ja, Oh, ik ben nou de sukkel hier in de straat. Krijg ik nou bloemetjes van iedereen ofzo? Ja. Ik reed het sneller hoor. Nou, ik weet niet of het ervoor Nou is. ja, je kan ook zeggen van uh, zorg dat je een handvol klein geld hebt. En als je mensen inderdaad ziet zitten. Dat je denkt van nou ja, ik geef ze allemaal. Geef ik ze wat, weet je wel. Sorry. Klein geld? Ja, ja, twee euro of zo Of één euro, weet je wel dus, maar ja, er is zo weinig, mensen hebben zo weinig wisselgeld nog. Maar eigenlijk is dat wel slip, omdat het wel slim om dat gewoon in je zak te hebben. Het is waar, ik merk gewoon zelf. Pas geleden kwam ik iemand aan de deur met een de maaltijd. En uh, toen dacht ik: van, kut, ik heb helemaal geen klein. Oh wat chenan dit. Ja. Weet je, ja, en binnenkort ga ik het ook weer voor Alzheimer. Uh, dat is bijna vergeten. Ga ik weer collecteren. En, en uh, dan, dan denk ik ook van... Ja, het is wel waar. Heel veel mensen hebben gewoon geen klein geld. Ja, nee. dan moeten ze overmaken. Wat een gedoe. Nou, uh, komt wel een keer. Ja, ik ben ook benieuwd wanneer de mensen die belen... wanneer ze inderdaad zeggen van... Ja, hier, je kunt deze QR-code doen. Weet je? Nog even. Ja, zeg, ja. Uh, Of de mensen van de straat kan dat ze inderdaad zo'n dingetje meekrijgen... dat je het zo kan doen, want mensen hebben inderdaad uh, geen kerst meer bij in. Ja, toch, uh, toch moet het klein geld weer terugkomen. Ik vind het toch, dat, dat toch dat net heeft wel iets hè? heeft iets ja. meer dan alleen maar gewoon... Uh, ja, zo'n cure-echo. Zo. Ja, goed, tijd voor een lekker de depressieve kutmuziek. Sorry, heb ik dat nou echt gezegd? Nee. John Marr. Echt een uh, gast die... echt wat, wat, wat strepen heeft verdiend al in de, in de, in de showbizwereld. Hij heeft een nieuwe plaat uit. En hier hoor je hem. Spirit Power... Yesterday is gone Today I'm so on the run I strength tomorrow won't be For you and for me Cause we got soul, don't you know Now put your faith up in the sky I see the blues in my eyes What in the world's going on? I seen some shaming things Seen a vision of things I'm so down, don't you know? I'm stealing energy Some for you, some for me The darkness comes, the night will fall All on all here Great, and so... I've seen some glimmering things, it's just a De nieuwste nieuwe serie uit Viva Dreams, Spirit, Power and Soul. is zijn nieuwe single. Het doet een beetje denken aan Blue Monday van New Order. Dat doet het een beetje aan denken. Okay, ja. Dat dreuntje dat, ja, ja, ja. dat, dat, dat wat erin zit, dat, dat doet het me aan denken. Dit is dus zijn nieuwe single. Het is uh, Toepak Leef. Uh, is er nog kopje? Geen idee, ik zal straks bekijken in de keuken. Oh ja, en, we hebben nog geen tweede kopje gehad Nee, eigenlijk. dat is, ik had ik nog even kunnen. Nou, gisteren uh, op het nieuws. En gelukkig is het dan zover... Het uitreisverbod van de Turks-Nederlandse rapper Murda is opgeheven. Hij mag Turkije verlaten. Hij werd beschuldigd van het promoten van drugs. Ja, bizar, hè? Ik bedoel, dat zijn van die rappers die gewoon alles in de wereld slingen. En uiteindelijk dan worden ze gewoon opgepakt in Turkije. Het is natuurlijk al een aantal jaar de realiteit hier in Turkije. Hè? Zaken die wij zien als onschuldig, als artistieke vrijheid, waarvoor mensen gewoon voor de rechter moeten verschijnen. Om een voorbeeld te geven, volgende week staat er een Turkse influencer hier voor de rechter. Omdat ze tijdens een vakantie in Amsterdam in het Seksmuseum foto's van zichzelf heeft genomen. Bizar gewoon, hè? Dat je Maak denkt, je foto van jezelf in het Seksmuseum? Ja, je doet verder helemaal niks, maar je laat gewoon zien waar je bent. En dan word je opgepakt en kom je voor de rechter. En deze ja. Murda, ik hoor hem regelmatig van boven, want natuurlijk mijn kinderen houden ook van dit soort rapmuziek. En dan, ja, dan luister je naar de detectie en denk je... oké, okay, dit is waardoor hij dus in problemen is gekomen. Bijzonder. Ja. Het is bijzonder dat in Turkije... Nou goed, ik hoop dat Nederland er iets mee gaat doen. Ik bedoel, het is toch wel bijzonder dat deze man vast heeft gezeten... voor uh, iets wat je zingt. Maar ja goed, de gedachten uh, zijn nog vrij. Maar de gedachten zijn natuurlijk wel... de aanstoot tot gedrag. En gedrag kan toch, toch wel uh, consequenties hebben. Ja, zeker. zeker. Dus hou die gedachten maar een beetje voor. Je ja, als je denkt, van, van, kan ik het eigenlijk wel doen? Doe het dan niet. Doe het dan gewoon eh? niet, Heel simpel. Echt, echt leuk, hoor. Echt die opstandige teksten, zo, allemaal wel leuk, joh. Maar denk even om de ja, groep. Ja, en uh, sommige landen zijn niet zo vriendelijk tegen hun, hun nee. gevangenen... ...zoals Nederland, hè? waar je nee. een televisie op je kamer hebt en zo. Nee, nee. ja, zeker. Nou, je ja. zit nog even te kijken naar ja, Sinterklaas. Ja, de, Sinterklaas? Oh ja, is die is bijna. Nou, bijna. We ja. zijn bijna bij het einde van de maand. En november gaat het gebeuren. Maar het is nu echt zo van, komt hij? Vorig jaar zijn alle intochten corona geschrapt. Dit jaar mag het weer. Maar ja, de Sinterklaas komt met deze worstelen met uh, dilemma's... ...als het vanuit wordt omgooien... Maar in Tilburg hopen ze echt dat het goed gaat. Maar in Rotterdam gaan ze eerst even kijken hoe de marathon van Rotterdam gaat verlopen. Oh ja. Blijven er te veel mensen langs de route op een kluitje staan? Dan kan het zijn dat we opeens alle plannen om moeten gooien. En uh, ja, ze hopen echt dat het allemaal goed gaat komen. En uh, het is gewoon niet nodig om langs, langs de route je QR-code te laten zien. Ja. Maar hoe de aankomst van de zin bijvoorbeeld in de uh, Piershaven in Tilburg moet worden georganiseerd, is nog onduidelijk. Ja. En. Uh, de maar de minister heeft wel gezegd... we gaan niet meer uit van het aantal besmettingen... maar van het aantal ziekenhuisopnames, Want het is ook niet meer uit te leggen... waarom we in toch niet door zou kunnen gaan in de buitenlucht. Dan staan kinderen wel veel langer te wachten natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd of die nou ja. of, of, of of komt, al überhaupt. He? Ja, of je ja, denkt van nou, even niet. ik vind het te gevaarlijk. Dat. Dus uh, oranje toch in, in, in Nederland. Nou goed, ja, in België gaan ze toch weer anders aan in België. gaan ze wel anders aanpakken. De Vlamingen die dat willen, kunnen een extra coronaprik krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering besloten. Eerder werd al bekend dat alle 65-plussers een extra prik krijgen. Zou jij hem halen, de derde prik? Ja hoor. Ja, ik ook wel. Ja. Ik, denk, ja, ja, ik denk die derde prik niet zo slechter zou zijn dan die eerste nee, maar twee prikken. Als je nou gewoon bij jou ziet, hoe jij uh, uh, dankzij... je uh, ja. Toch wel denk ik, dankzij je vaccins ja, de uh, er goed heen komt. En jouw vriend uh, Jos, die ligt uh, aan ja. de beademing. Dan ja. denk ik van, uh, doe ja. mij die derde prik ook en Doe mij ook maar mij die derde prik maar. Ja. Ja, het lijkt me toch ook vuil, Maar het, het is ook wel makkelijk, want ik was u laatst ook ergens... En je hoeft er niet over na te denken, je komt ergens binnen. En op een gegeven moment zegt ze, oh, mogen we even je code zien? Dan denk ik, oh ja, oké, okay, weet je wel. Maar je denkt er soms niet aan. Je hoort soms mensen... Ik zat in de bus vanochtend en pas toen... Uh, de Toen het denk ik ook, oh, ik ben vergeten mijn kapje op te zetten. Dus er wordt niet meer zo heel streng op, ge, op geacteerd door de chauffeur nou, en zo. Ja, ja, dat is wel waar. Dat wordt niet zo. Maar ja, het maf is wel natuurlijk, je moet je QR-code laten kijken. Maar ik, heb, ik ben ook gevaccineerd, ik heb je QR-code. Maar ik heb toch heel veel mensen besmet blijkbaar. Ik heb toch denk twee of drie mensen besmet. Ja. En die zijn toch ziek geworden en dat kan je dan toch niet tegenhouden. Ja, dat kan je dan toch niet tegenhouden, blijkbaar. En ik heb het keukenraam, heb ik net hier even opengezet, <laughs> voor de zekerheid. Maar dat is eigenlijk te ver weg, hè? Het is te ver weg. Nou ja. goed, je begrijpt al waar we mee begonnen, zijn we ook weer mee geëindigd. Ja, yes, nou ja we zijn de corona, er natuurlijk. We zijn ja, precies. A life en kicking, en dat blijven we. Dat denk ik wel, Koepel Leef! Zeker weten. Dit was Koebok Leef. Bedankt voor de aandacht. Tot volgende week. Een nieuwe shiny, nieuwe single: World on Fire! Ik even angst aan je zaaien.